Freddy van met het NOS-journaal. Nederland steunt een plan om automatisch gegevens uit te wisselen... over brievenbusfirma's. Dat heeft minister Dijsselbloem vanuit Washington laten weten. Daar vergaderen de twintig belangrijkste industrielanden... de G20 en het Internationaal Monetair Fonds. Dijsselbloem is daar als voorzitter van de Eurolanden. Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië... hebben na de onthullingen uit de Panama Papers... over belastingontwijking een plan bedacht. Nederland heeft zo'n 15.000 brievenbusfirma's. Als die allemaal zijn geregistreerd... worden de registers uitgewisseld met de andere vijf landen. Het Japanse eiland Kyushu is opnieuw getroffen door een aardbeving. Volgens de Amerikaanse Geologische Dienst... had hij die een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. De beving werd gevolgd door hevige naschokken. Het epicentrum lag weer bij de stad Kumamoto... waar gisteren ook een aardbeving was. Het gebeurde vannacht ongeveer om... Uh, Oh, oh, half twee plaatselijke tijd en mede daardoor is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij de aardbeving van gisteren zijn negen mensen omgekomen. In het oosten van Oekraïne nemen de gevechten tussen regeringstroepen en pro-Russische separatisten toe. Dat zegt het hoofd van de internationale waarnemingsmissie in het gebied. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa zegt dat het staakt het vuren al zeker 4000 keer is geschonden. Sinds de oorlog uitbrak in 2014 zijn al zeker 9000 mensen om het leven gekomen. En voor het eerst in 24 jaar gaat er weer een Nederlandse bokser naar de Olympische Spelen. Peter Mullenberg won op het kwalificatietoernooi in Turkije in de klasse onder 81 kilo in de halve finales van de Turk Mehmed Nadir Unal. In Barcelona in 1992 waren Arnold van der Leijden en Oran Delibas de laatste Nederlandse Olympische boksers. Delibas haalde zilver en van der Leiden brons. Het weer vanuit het zuiden: meer regen en een kleine kans op onweer. Morgen een paar buien, soms ook zon en een graad of negen. Dit was het. N zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. een stukje voor je. Ja, ik had jullie beloofd om nog wat te vertellen over het NKC camper evenement op Circuit Park Zandvoort, maar toen kwam het nieuws al, dus uh, bij deze. Op uh, Circuit Park Zandvoort is uh, volgend weekend 22, 23 en 24 april 2016 een groot camperfestijn, de NKC Camper Experience. Een evenement voor gepassioneerde ervaren camperaars en voor nieuwkomers die het kamperen willen ontdekken. Activiteiten die we gaan, uh, gaan doen op het circuit. Um, het zijn vooral nuttige en, en leuke activiteiten. Bezoekers kunnen deelnemen aan een uitgebreid aanbod van activiteiten en workshops. Uh, met een kleine greep: een noodstop maken met een camper van een ton. Hebben jullie dat al eens gedaan? Een noodstop met een camper van een ton? Ik zeg me eigenlijk nog steeds te verbaasd over het woord camperaars. Camperaars, ja. Camper ja. Ik weet niet of dat een. Uh, hoe zeg je dat? Een algemeen beschaafd Nederlands woord is. Maar Mag maakt dan, niet uit. Mag de pret niet drukken. Ik hoop dat het vandaan komt. Uh, ik heb een keer met, Hebben jullie wel eens met een camper gereden? Ja, dat wel. Ik ben een keer met een camper naar Frankrijk gereden. En dat was echt vreselijk. Ja, ging Dat was goed. echt vreselijk. Ja, het ging, het ging hartstikke goed. Uh, ik, ik, ra maar, uh, ik raad de afsluitdijk ook niet aan... Uh... Nou ja, wij, wij gingen dan naar het zuiden. Maar ja, het dus al ja, nou, niet leuk. Dat was ook een probleem onderweg naar Assen. Het was bij ons uh, een uurtje of acht rijden naar uh, de 24 uur van Le Mans waar we heen gingen. Met een uh, groepje mafkezen in de camper. En uh, we hebben ongeveer zes uur lang met één en dezelfde vrachtwagen opgetrokken. Uh, want als je op een gegeven moment uh, in, in Frankrijk kom je een beetje heuvelachtig gebied tegen. En dat campertje van ons dat had niet zoveel uh, ja, je dat? krachten ja, de onder de kap. En uh, elke keer als wij die heuvel afden... Ik zat, je moet je voorstellen, ik heb zes uur lang met mijn voet op de grond gezeten. Gewoon plank gas. Bergop ging dat ding dus niet harder dan 70, En bergaf ging het gelijk 160. En met bergaf ging, kwam met 140 naar beneden denderen. En we remmen het niet, toch? Dus nou, dat, nee, je hoeft er niet te remmen, want je ging toch weer de heuvel op. Zat maar aan het, aan gevol, het gevolg was dus dat je uh, die vrachtwagen bergaf inhaalt. En, en bergop, bergop haalt haar... de vrachtwagen jou weer in. Dus zo zijn we zes uur lang <laughs> zijn we aan het uh, stuivertje wisselen geweest. We hebben de race gewonnen, want de vrachtwagen ging op een gegeven moment tanken. Uh, met de camper op de gladde baan van de anti-slipschool uh, is het volgende evenementje. Uh, driften met een camper. Oh, Zo, dat wil ik zien. Wanneer is het eigenlijk? Zondag hè? Volgende week zondag. Aankomende zondag is die, uh, die, uh, die culinair rondje strand waar we het over hadden. Oh. En de week daarop is dus die, het camper evenement. Daar wordt veel reclame uh, voor gemaakt in dus zo'n Ja, dat is waar. Als je al van binnen komt rijden, zie je een mooie grote camper op de tong staan. Ja, Vanaf, maar ik, op zich vanmiddag. vind ik het wel een, uh, wel een grappig evenementje. Serieus, um, driften met een camper? Ja, ik zou het proberen. Leuk. volgende workshop is uh, hond mee op vakantie van hondentrainer. Wie zal het zijn, hondentrainer? Ja, ik gok op Martin Goos. Yes. Oh. Lekker langhaar, uh... <laughs> langhaardig. <laughs> de langhaardig. De ouder van langharig? Intussen gaan we door uh, met een stoere 4x4 camper, vraagteken, over ruig terrein. Uh, en we kunnen rondneuzen tussen de nieuwste camper gadgets. Heavy man. Maar het wordt camperaar. Fantastisch. Het zit nog steeds in mijn hoofd. Het wordt camperaar. Dus je gaat meedoen. Uh, nee, ik ben geen camperaar. <lacht> het is een woord dat ik niet zo vaak hoor, zeg maar. Uh. Maurice, ken jij het? Camperaar? Ja. Het oh. oh, is van camper. Ah. <lacht> Goed. In dat geval maken we het item snel af. Uh, voor weekendbezoekers <lacht> gaan de poorten van de NKC Camper Experience open... op vrijdagmorgen om 9 uur. Ze rijden dan met hun eigen camper over het zinderende raceasfalt van het circuit. Langs de pits en over de finishstreep voor alle campers op de foto gaan... geflankeerd door heuze wegracebolides. Goeie combi. Weg. Race. Boliders. Mooi woord. Zou, kunnen we gaan scrabbelen zo anders? Nou, Je ja, ja. doet me ergens aan het denken, aan die campers. Weet je nog vroeger van André van Duin op het circuit? Ja, maar die ging ook gestolen met, met sleurhutten en dat soort dingen. Ja, maar... ja dat was camper, nee, dat was, caravan racen was Ja, dat was race. achteruit ook en dat soort dingen. Maar dit lijkt me nog, ook nog, op ja, wel gewoon. Ja, ja, dat soort om dingen, op moeten obstakels we... te gaan en zo met die campers. Waarom gaan we niet tegen het circuit zeggen dat ze dat soort dingen weer terug? Bij deze. Ja, ja, ik geef je nu gaan zien Dat André van Duijn terugkomt met zijn caravan. Zullen we dat eventjes hier ter plekken behandelen? Ik ben voornamelijk. We zijn de koning. Ik wil handjes zien. Motie voor. We zijn met iets aangenomen. U aangenomen. Goed. de bespreking, bespreking is straks verder in vier. Ja? Ja. ja. Wat is er te doen dan? Nou, een bespreking. Oh, oké. Okay. Uh, ik ga hou pas bespreken daar, is dat goed? Zeg ja, ja, dat, dat is alles klaar. Maar, maar dan weer maar, niet anders verwachten. Uh... Maurice, ben jij een camperaar? Ik ben geen camperaar. Jammer. Ik ben meer een kerf en een raar. Ja, je een Ja. En dan nou ga ik het uit afmaken, want het gaat helemaal niet. Uh, bekijk het hele programma op de website uh, www.nkc.nl Secret Zandvoort is de ideale plek voor de NKC Camper Experience. Direct aan de Noordzee in een prachtig duingebied uh, met een aantal verschillende campings. In de buurt, waar ook gecampereerd kan worden. En een hek. Je kunt je er dagenlang uh, ja, vermaken. maken. is het mogelijk om met de camper te overnachten. <laughs> dit biedt mooi de gelegenheid om andere camperaars, fans te ontmoeten. <laughs> en ervaring uit te wisselen met Maurice Mulder. <laughs> over, de, <laughs> over, de, over de verschillende live die te koop zijn. Juist. Ik vind het fantastisch. Camperaar. Jongens, volgende Ik denk dat we er gewoon heen moeten gaan met z'n allen. Ja, ik ben nou, waarom niet? Wat kost het? Nou, niks. Uh, we gaan hier de, de duinen binnen. Zullen we nog allemaal met het hele dorp gewoon lekker gaan kijken? <laughs> ja, ja, ja dit is heb jij een heb je beetje maar... We maken er gewoon een Zandvoort Kampioenschap camperaars bekijken. Ja. ja, en kijken wie de, de, de meest de, de bijzondere camperaar kan spotten ja. en op de gevoelige plaat kan vastleggen. Nou, ik weet wie er gaat winnen. Dat wordt Bouwer van Steen. Dat kan niet anders. anders. Met zijn roze camper op paarse wielen. Ja. Met een goudrandje toevallig. Zullen we stoppen over camperaars? Want anders dan ja, ik ga ik vind, dat ik woord nooit dat meer vergeten. Ja, we camperaars. hebben het om 12 uur vanavond dus. Maar oh ja, dus. Dat is waar. Nou, Jongens, ik heb een vraag voor jullie. Oh, jee, je Want uh, we zijn met de derde uur bezig van ZFM Beachmasters Welcome to the Weekend. En, uh, maar dat derde uur hebben we natuurlijk helemaal niet voorbereid. Nee. Uh, zoals gewoonlijk. En Maurice gaat weg. dus Heb jij ja, ja, de je eerste en... twee uur wel voorbereid? Ah. Een soort van. Okay. We hebben we nog geprobeerd om af. over na te denken. Ja, Het race maakt maakte het een beetje af, maar daar was je niet zo vervolgd van. Nou weet je, het is een beetje dubbelop, want ik had vanmiddag tussen drie en vijf om half vier om precies te zijn. Altijd uh, Tim Koemans, wie ken je hem? Ja, die zit hier voor me. Oh ja, die ja, Hallo. met de Formule 1 update. <laughs> en dan hoor ik gewoon bijna hetzelfde net weer. Ik denk, nou, nee, maar ik, ik vroeg me wel oprecht af, want bij jou Maurice heeft hij er geloof ik een minuut of zeven over gedaan. Maar hij was bij ons gewoon met drie minuten klaar. Ja, dat klopt. Waar is dat dan aan? Handen? Ik krijg sowieso een uitgebreidere versie en daarnaast nee, nee. Uh, heb ik ook af en toe wat vragen tussendoor. Jij bent lekker interactief. Heb je een vraag? Ja. Nee, met, ja met, die, de met die twee, met die twee ja, meiden hier, nee. moet ik het allemaal zelf oplossen. Ja. Hey, maar jullie interesseren zich er niet in en ik wel. Dat is waar. Ik, ik heb het even opgezocht, hè. Maar is er iemand die, die een camperaar wil worden? Uh, nou, B uh, Bauke, Bauke, is hier op de studio. Ik heb beyond. namelijk wel een tips. Bauke en ik zijn camperaars, want Bauke was ook mee naar Le Mans en we gaan dit jaar weer met, met de camper, camper naar Le Mans Ben jij een ervaren of wil je nog tips voor beginners? Want tips voor ik, beginners. Eerst is heel belangrijk: wend in je eigen tempo aan het rijden met de camper. Nou, dus, dat is juist. één. Justin, bedankt. verder? Test alles uit. <güls> Nieuwe rubriek, Justin's gouden campertip. <güls> ja. <güls> nou, ik denk dat er geen muziek meer wordt tegenwoordig. Vergelijk met. We willen gewoon duur Overzekeringen? verzekeringen? Dat is voor vrouwen, doen we niet aan. Nou. Nou, jongens, heel heftig. Camperaar. Ik en ga, camper, camper. ga maar, maar zijn er ook echt aan denken. Heb je maar twee tips om camperen nee, te worden? Nee, nee, nee. Ik kom in camper. jij wil ga Schaf een basisinventaris aan. Kijk. Oh ja. En twee campingstoelen. Oh. Fout <laughs> campingtafeltje. Waarom twee? Ik <laughs> ik is twee gezinnen. Oh. Ja maar jullie hebben toch geen vriendin, jongens? Ik bedoel waarom? gaan nee, het Dan, dan gaan jullie samen camperen. Dat <laughs> kan, dat kan. Dan kun je, je, je voetjes omhoog doen op de, oh, de ja, dat is wel handig. Ja. Ja, Vo ja, ja. Voor fort lange reizen. Uh, kopen kunststof kopjes, schoteltjes en borden. Dan dan kan je, dan je daar nu weer weg? <laughs> alle alle kanten op natuurlijk is zo'n camper. Ja, maar dat helemaal zit Je Je moet niet naar Frankrijk, dat is ook één ding Je, te je moet ook niet zoals de mannen van Top Gear met zo'n camper uh, omgaan. Dan kan je ook kunst, kunststofbekertjes kapot krijgen. Dan maak je een cabrio van... Haringen! Zat er ook koop haringen. Als in Zouten? vis of als in... Ja, ik denk zure Ik denk rommel. Vloeistof voor je rc cassetten ook al wel Maar ja, dat wel? komt er toch oh ja, vanzelf dat is, in? Dat is een tip van mij, als ervaren caravaner. Hij is ervaren. <laughs> ja, ik, ik, <laughs> ik, ik mocht vroeger altijd met mijn ouders uh, mee uh, op vakantie. En kak nooit in je eigen caravan. <laughs> nou, het kan wel. Want, ja, nee. nee maar het je kan hebt er zelf lekker bij nee, nee, ja, nee, ja, dat ja. ding. Het kan dat dus gewoon ik. echt niet, want dat heb ik altijd geweigerd. Dus en dat <laughs> heeft hele. <laughs> hilarische tafereelen op leveren, kan ik je vertellen. Dus Mijn moeder die het chemisch wel echt stond te wisselen. Dat is echt een fantastische oh ja, vraag. Te maken. Ik, ik heb ook een paar keer moeten doen toiletje dat valetje. En als je erin hebt lopen wordt je Precies. er inderdaad niet dus vrolijk van. De belangrijkste tip tot nu toe. Dus dan je is het wel wat makkelijker. Dus eigenlijk jouw tip is, pak de camper van de buurman. Exact, <laughs> bijvoorbeeld. Die, die roze met paarse wielen. Van, de van Die staat op Tessel heb ik begrepen, dus daar, daar moet je naartoe. Tessel. Oh, is die ook gevonden, net zoals dat jurkje in het water. Die, die, die jurkie jurkie in het water. Ja, dit is een drukje uit de Gouden Eeuw. Of daarvoor is gevonden oh, ja. door duikers. Ja, ik heb dat voor je gezien. best wel. Een, bij Tesson. Best wel een bijzondere. Met, heel bijzonder. Zilverdraad en gouddraad zit erin en weet ik wat. Ja, maar het bijzondere verhaal was toch dat het zo goed geconserveerd was van Ja, even. Klopt, want sowieso kledingstukken van de, die tijd die werden altijd vermaakt omdat textiel heel kostbaar was. Juist. En waarschijnlijk lucht die caravan of camper ernaast. Uh, nou, vandaar. Ja. En Bouke, en ja, je kijkt ons een beetje aan alsof je het er niet mee eens bent. Ja, hè, heb je er god, wat over te zeggen? Ik bedoel dat hij niet paars is met goud. Nee, maar, maar hij wel. is wit met chrome velgen. Chrome velgen. Net Zero. zo nog wel. Hey, maar Hebben we... we nog meer slapte oude hele oogcampers? Nee, ja, veel Ik denk dat we alle luisteraars nu kwijt zijn. Ja, ik heb zo vermoed. De meter staat hier op nul. Maar dat staat hier al de hele avond. Nee, dat is je muziek. Eigenlijk zijn we elkaar gewoon aan het vermaken. Kijk, ik hoop dat de organisatie niet luistert. Dan krijgen we daar zo een preek van. Nou, dat zal toch meevallen. Je weet dat bij nooit. Ja, dat is waar. Kom nee, we hebben... 100 honderd mannen aan. hebben wij het weer gedaan. Gooi, aangezien we uh, uh, het uur toch vol moeten lullen. Ik had nog een vraagje op jullie bedacht. Oh, muziek okay. is op. Hebben jullie nog leuke weekendplannen? Oh. Ja, hey. ja. ja. ja. Ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik gisteravond een leuk uitstapje heb gehad. Weet je weekend. er nog wel wat vanaf? Uh, ik weet alles nog, uh, maar... Ik denk dat ik me vo voor de rest van het weekend maar eventjes rustig houden. Ja, wat wat moet drank. je je opsluiten. Kluiken. Qua drank, nou. Nou, morgen zit je weer aan bier, dus dat moet ik niks zijn. Nou ja, vanavond nog. Nee, ik kan wel, hè. Hebben we al gesproken. Ja, hij blaast al de hele dag belletjes, jongens. Laten we even een <laughs> beetje... Ja, ja, maar volgens mij was hij niet de enige die gisteren een beetje stevig had gedronken. Nee, dat nee. was eerder toch jij? Tim. Tim ook, gisteren. Ik had het veel reisje mee. Ik moest nog auto rijden. Jij moest auto rijden, ja. ja maar dat maakt voor jou ook niet dat uit. Dat heb jij ja, altijd. Dat maakt er heel erg uit. Oh wel. Ik hou me altijd in als ik aan auto rijden Ja? Als jij. Je... Ik moet gaan auto rijden. Ja. Totdat die uitstap. Ja, ja. Als tot je, je uitstap je... ja. in Daar gaat dat fout. Als je auto rijdt, hou jij je niet in. We maar... zullen het maar niet over de terugweg hebben. Maar, maar Maurice, <laughs> heb jij nog leuke weekendplannen? Ik heb heel leuke weekendplannen. Hij gaat met zijn vis op de ik een, we euh... weten. Ik heb een date met mijn bank. Oeh. En we uh, vissen. Maar is het een positieve date met de bank? Nee, een heerlijke date. Oh, Dan lekker niks doen eventjes. Kijk, niks doen? Ja. Oh, ja. wacht even. Ik, ik dacht met de financiële bank. Dat wel... oh, nee, ja. nee, nee, nee. Met de bank in, die gewoon in, in mijn woonkamer staat. Dat kan elke week een tonnetje beter met hem. Dus dat niet Eentje, maar ooit, Ik ben geen Herbert. Nee? Nee, één ton is voldoende. Je hebt mij allemaal opgevoed, dus dat maakt niet uit. Ja, dat klopt. Ben jij opgevoed door Maurice Mulder? Nou. Dat weten we nu niet. Tijd voor muziek. Tijd voor muziek. Hij hebben we het geprobeerd. Maar Tim, even. Het is helemaal door. Heb jij nog leuke weekendplannen? Nou ja, Ik heb plannen. Of ze leuk zijn is het tweede. Morgen werken. Leuk. Leuk. Zondag goed zweertje. Werken? En dan is het maandag. Werken. En dan ben ik vrij. Doe maar. Maar dat is geen weekend meer, dus dat telt niet. Nee. Jongens, we gaan lekker door met eerst het eerstvolgende nummer. Wij horen Major Laser, Nyla en Fuse met Light It Up in de remix. Zo. Wat een verhaal, hè, die camper. Zijn we uit, hè? Wat zijn we uit? Ja, en we hebben nog 40 minuten camperaars. uitzending gegaan. Maar camperaars, Tim. Wat, wat, ja, het is ik, ik, een beetje raar, raar woord. verbazen, man. Camperaars. <laughs> Jij wordt zelfs... maandag wakker en dan denk je... Ja, camperaars. ik word camperaar. Ik heb het oprecht net gegoogeld, maar ik, ik kan niks, zeg maar, over vinden... Wat, wat, waar die naam dan echt... Zeg maar, waarom het een camperaar is. Niet gewoon een... camper... Ja. Iets, <laughs> ja ik, ik vind het echt een heel raar woord. Een camperaar. Ja, nou ja, sommige mensen die vinden dat blijkbaar wel eh, nodig. En vandaar dat we het ook bij ons eh, trick gestond. Intussen gaan we door met Never Take Goodbye van Hardwell. Ik heb een nieuw onderwerpje gevonden waar we dus zeker een half uur over kunnen lullen. <laughs> en uh, dat heet de stomste app. De stomste app? Ja. Mensen WhatsApp? Nee, ja dat is ook een vrij dat stomme app. Dat is inderdaad vrij stom. Daar kun je vrij stomme dingen mee doen. Maar jullie weten dat uh, heel veel verschillende mensen heel veel verschillende appjes maken. En ze hebben nou een app gemaakt waarvan ik me echt afvraag... Wat was diegene aan het denken? De app heet Holder. Hoe? Holder. H-O-L-D-R. Holder. En, en wat houdt het in? De app vertelt jou of je je telefoon vasthoudt of niet. Ik kan gelijk downloaden. Ja, <laughs> ja uh... maar kijk, oké, okay, dat je een appje kan maken en dat je daarom een keer misschien een test appje maakt met zoiets stoms, oké. Okay. Maar deze app is dus gewoon echt in de app store te krijgen. Is ik het? ga ik nu kijken. Waarschijnlijk kost wel nog geld ook, weet je wel. Dat zou me ook niet verbazen. Maar waarom? Nou, maar waarom moet... Nou, Als je je telefoon kan. vast hebt, dat, dat snap ik wel één ding niet. Waar moet je daar een app voor hebben? Nou hey jongens, ik moet eerlijk zeggen, ik kan hem niet vinden hoor. Nee? Ja, dan hebben ze hem er misschien al wel uitgetrapt. Dat nou, mijn hele vinden. Playstore stopt mij. Oh. En <laughs> nou, misschien moet je een keer betalen voor je appjes. Uh. Ja, als ik voor Holden ah. moet gaan betalen, dan weet ik het ook al niet meer hoor. Alleen maar Holden, te Texas. En uh, wat voor uh, categorie is het? Weet ik veel. Is het een hit? Dat weet ik ook niet. Holden? Nee, ik kan het niet meer vinden. Het staat zelfs op YouTube. Ik heb wel ja. babyphone 3G, N maar... <laughs> Zullen we daar nog even mee wachten, Jonas? Hé, hey, ja, dat lijkt mij wel. Hey, ik heb trouwens nog, van van wereld wereld nog een ander klein dingetje, even tussendoor. En dat is? Ik heb een, uh, twee gemiste oproepen van Kelly. Oh god. Ja, Kelly uh, belde net dat ze net uit de operatie komt. Oh, ze heeft dus de operatie gehad? Ja, dus en het is goed gegaan. Heeft ze dat nog een stuitje? Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat de operatie gelukt is. En ze, en ze, is slapen, op. mij, uh... ze ging slapen volgens mij. Ze ging slapen, Want anders was ze nog wel even bij ons in de, in de uitzending gekomen. Maar uh, ja, laten we dat nu maar even niet doen. Volgende week weer. Volgende week weer. Dat is een vlees een operatie geweest dan. Uh. Ja, ja, maar volgens mij doe ik was. allemaal wel. Uh, dus was een ontsteking hier. Ik weet niet wat ze doen. Ze snijden wat weg of zo. En zoiets. Ja, ik wilde niet vanavond. Daar is wat alcohol in, wat uh, reinigend, en dan is het klaar. Goed. En dat allemaal op je stuitje. Oh, ik lees hier trouwens dat uh, Snapchat met een nieuwe manier komt om foto's van je eigen. We zijn, uh, zijn de radio hè? Zaakje naar vreemden te sturen. <laughs> Oké. Okay. De tekst vermeldt het volgende: je zaakje aan vreemden laten zien zal nooit meer hetzelfde zijn. Snapchat gaat haar gebruikers nieuwe manieren bieden om elkaar foto's van zaakjes te sturen. Gezellig. Waar gebruikers eerder alleen van tevoren opgenomen video's naar anderen konden sturen... kunnen gebruikers voortaan ook live video's van hun zaakjes aan vreemden laten zien. Bovendien introduceert Snapchat een audiofunctie. Als je bijvoorbeeld geen zin hebt om je zaakje te laten zien of het is te donker... kun je gewoon met je zaakje tegen de microfoon aantikken... of aan andere mensen vertellen dat je een zaakje hebt. En, maar is dit serieus? Of, of lees je dit nu op een of andere... Um, ja, dit is de welbekende site, De Spel. Ja, nee, vandaar. Nee, duidelijk. Wat, wat is daarmee dan? Nee, nou, volgens mij is dat 100% nep. Maar. Ja. Is dat hetzelfde als De Nieuwspaal? Ja, precies. Dus. Oh, okay, de Spel nee, nou, is zeg maar ook degene die, die zegt dat Louis van Galteniel een hockeybondscoach is of zo. Weet je? Nou, het zou dat zou me dat niet verbazen eigenlijk. Ik maar. denk eerlijk, eerlijk te zijn dat, dat hockeyteam het dan beter gaat doen dan Manchester United op het moment. Ja, ja. Dat, dat kan ook bijna niet anders. Nog een, uh, nog een emotie of zo? Nog een stemronde? De, de, de eruit? Nee, ik vind niet dat dit er al uit moet. Nee. Maar ik, denk, ik denk niet dat uh, Louis Vergaal zit te luisteren op het moment. Nee, nee, daarom kan het ook. Dat is wel waar. Zullen wij intussen nog een, uh, een knallertje van Oliver Heldens draaien? Ja, heb jij daar een leuk klaarstaan? Ik heb er eentje klaarstaan. Ik zou zeggen begin maar. Bunny Dance, de original mix van Oliver Heldens. Komt ie. gaat? Wie hebben wij aan de lijn? Oh, ik denk verkeerd. verkeerde. Nu wel. Hebben wij iemand aan de lijn? Hallo? Hallo. Uh, goeiedag. Hey, is dit Brian? Hey, goeiedag. Nee, ik ben Brian. Brian. Mr. Brian. Brian Jongmans. Jij bent de organisator, nee, ik of moet ik, ik... ik moet zeggen... mede-organisator van Vintage van de, at Zandvoort. Ja. Eén van de, ja, klopt. Vertel eens eventjes wat dat uh, precies inhoudt, als je wil. Uh, nou ja, wij organiseren uh, eigenlijk een aircult. Tot en met type 1 uh, Volkswagen-evenement. Volkswagen-evenement? Yes. Dat is eigenlijk in alle busjes. dus eigenlijk alle aircooled busjes. En uh, tot en met de type 1 dat is de type 1 Golf, type 1 Jetta, Golf Cabrio. Dat is eigenlijk het enige wat er het trein op mag. En het is eigenlijk gewoon een heel relaxed weekend. Dus een soort van showweekend. Een beetje all-timer achtige ja, concours de Ja. ja, ja, ja. Hey, en vandaag was uh, de eerste dag, begreep ik? Of is morgen de eerste dag? Uh, morgen is echt de eerste evenementdag. Vandaag, uh, vandaag opgebouwd? Vandaag okay. opbouwen en de mensen die het weekend blijven slapen in die bussen en in de tenten, die zijn ook vandaag gekomen. Oké, okay. en, en, en waar, waar is dat Brian? Uh, nou, vorige jaren zaten we op uh, Camping de Branding. Mm -hmm. En vorig jaar hadden we een autootje op 320. Oh, Zo, maar. Ja, ja, en voor een heel klein evenement, eigenlijk wat vorig jaar het derde jaar was, uh, hadden we dat niet verwacht. Nou, dat is best goed dan. Nee, dat is inderdaad, dus, uh, uh... dus de camping is klein geworden. En voor stonden de ze zelf op de vaart te wachten, doordat de mensen weggingen. Echt waar? Dus de trein op te mogen, ja. Wow. Te weten. En ja. Uh, mensen komen vanuit uh, het hele land, of ook weer in heel Europa? Hoe, uh, hoe zien we dat? Uh, nou ja, sowieso Nederland. Maar er zijn ook mensen uit Duitsland, Frankrijk, België, Engeland. Die komen allemaal hier naartoe. Maar nu, um, waar is het dan oh, dit jaar oh. wel? Dit jaar zitten we op uh, parkeerterrein De Zuid. Ah. Ah, een mooi groot ook. Op het grasveld zelf, niet op de parkeerplaats, maar op het grasveld ernaast. Oké, okay, leuk. Maar nou, als je eraan komt rijden, dan zie je het wel, denk ik. Ja, overal aan de doeken, je ziet al die busjes hier wel staan en die kevers en uh, dingen. Graaf. Wat, wat, wat kunnen mensen dan verwachten tijdens het weekend? Gebeurt er nog ja. iets of is het puur gewoon een show en auto's... Het is gewoon, je zet je auto neer en je gaat op je stoel, in het zonnetje zitten, pak de biertje erbij en je gaat lekker relax zitten. Dat is wel wat voor Tim Koemans. Dus het is een echte show voor de, voor de, de oldschool Volkswagen-fans? Ja, gewoon voor de mensen die houden van een relax sfeer en gewoon chill. Geen gezeik met, uh, met showtjes en... Maar ook harde geen, harde geen optocht of iets? Nee, dat hadden we wel. De ja. voorgaande jaren, op de, op de zondag, ja. hadden we een toerit door Bloemendaal, Arnhoud, dat soort plekken. Beetje okay. heel klein eigenlijk. Maar dan hebben jullie eruit gehaald? Ja, die hebben we eruit gehaald omdat we nu een, een uh, veel groter terrein hebben. Verwacht ja. je ook meer auto's nog dan uh, voorgaande jaren? Ja, zeker weten. Ik denk dat we dit jaar wel rond de 400, 450 auto's gaan zitten. Oké. Okay. Wat, wat hebben jullie gedaan aan promotie en, en dat soort dingen? Uh, nou, Sowieso heel veel op Facebook. Echt heel veel. Dus gewoon dingen posten. Iedereen die in een orga organisatie zit, vrienden van ons, die hebben het allemaal gedeeld. Uh, bij we, vorige week stonden we op het Raadhuisplein. Oh ja, dat hebben we nog gezien inderdaad. Dat hebben we eigenlijk ook al, alle, alle jaren gedaan. En daar hebben we heel veel reacties op gekregen. En ook van, oh kijk dit zijn ze. Dat hebben we gezien op Facebook, ja. komen we volgende week even kijken. Ja, goed man. Dus een beetje, ja. beetje self-made eigenlijk. Ja, ja. Cool, cool, ja. Heel cool. Nou, nou voor, bij, voor de, bij, de, bij uh, deze heb je nog eventjes de kans om uh, aan de luisteraars uh, het uh, evenementje te promoten. Ja, vat het even kort samen. Roep wat je wil roepen. En dan gaan Doe wij uh, daarna door met uh, de radio. Nou, houden jullie van. Wat leuke uh, uh, oude Volkswagens en wel de wat, wat nieuwere. Kom lekker morgen. En, en of zondag even kijken. Gewoon lekker relaxed. Zak draapjes, koffie, thee, eten, drinken. En uh, nou, ze zeggen, kom gewoon even kijken. En waar, waar moeten ze precies komen kijken? Verkeerterrein Zuid. In? Dus, In Zandvoort. Welke provincie? Noord-Holland. Welk Noord land? Utrecht. Brian, heel veel ja. plezier. En heel veel succes dit hey, weekend. Dankjewel. En uh, ik denk dat wij nog wel van langskomen uh, van het weekend. Wie weet. Gezellig. gezellig. Oké, okay, Dankjewel Brian. Hoi, hoi. Doei. Hoi. Of niet, jongens? Ja, toch weer ja, bijna het einde van ja, de derde Kijk, uur. als je gaat slap lullen. We, we hebben denk ik vier nummers gedraaid zo in het uurtje. Ja, daar zijn we goed in. Dat is toch gezellig op vrijdagavond? Ja, maar dit is een beetje de verlenging. Ja, He, je de verlenging kunnen, mag je toch doen wat je wil. We kunnen ook gewoon uh, Jeroen door van See het gewoon even uitkopen. Ja. <laughs> en dan hebben we gewoon eigenlijk uitzend. Maar dan beginnen we ook later, weet je. Dan beginnen we gewoon van 8 tot 12 zo. Nee, maar daar, op zich is zo'n derde helft af en toe wel leuk. En ik weet toevallig uit uh, uit Ervaring. ervaren bronnen dat uh, Justin Luiten heel goed is in de derde helft. Nee, uh, ik zelf overigens ook hoor, laat dat even duidelijk zijn. we dat zijn. gewoon dit met even de buiten laten? Of je <laughs> hey, weet je wat, we gaan gewoon nog even een paar nummertjes doen... en dan gaan we het zo over het uh, Eppie van de Week hebben. Eppies van de Week. Zo, jij staat er bij Carnaval van Milan en Phoenix en we gaan door met Don ago, Diablo en Emily met Universe. with my mom and dad and two older brothers. As the years passed, I started dreaming about traveling the world... and sharing my music with people all over the planet. And while I was working hard to achieve my goals and chase my dreams...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 And walk me through the night. Twinkles in our eyes. We're brave enough to fly. <spec formal lacks almost men> we are the same of the universe. <ratings> <loser años>. We are the same of the universe. <ambling> <Dogsales> Thank <laughs> you. If you work hard and believe, the universe will always help you to catch your dreams. de slechtste app van de week. We hadden net de Holder, die is slecht. Maar onze grote vriend Bouke heeft nog een slechtere app gevonden. Bouke, was een straatje. Dat is zeker. Vertel. Namelijk bijna hetzelfde: het heet... Holder. En het, uh, de strekking van de app is niets meer dan: Hoe lang kun jij je vinger op je telefoon houden? <laughs> Jongens, Dat heeft iedereen zich vast wel eens afgevraagd. Hoe lang kan ik nou eigenlijk mijn vinger op mijn scherm van mijn telefoon e, houden? Heb ik hou hem, heb... hem toevallig echt nooit af. Weet ik, je? ik heb me wel eens afgevraagd hoe, hoe lang je mijn vinger op iets anders kan houden. Bout, heb hem ook gedownload? Hé Bout, heb je hem ook gedownload? Nee. Nou, ik zou even vertellen, ik wel. En uh, er is er nog één iemand. Er zijn twee verschillende versies. En bij de ene blijft hij stilstaan. Maar bij die van mij gaat hij ook echt inderdaad bewegen. Dus moet je ook echt je, je reactie en, en dat soort dingen. Dat vind ik en wel, ho wel Hoe lang heb jij je vinger op dat bewegende dingetje vast kunnen houden? Uh, ik, mijn huis is op dit moment na twee pogingen 10,1 seconde. En, en in welk verzorgingstehuis woon je? <laughs> 10,1 seconde. Uh, bij deze gaat dit gewoon al in de hemel. Nu Unicum, daar dus zit hij vaker. Oh ja. En, en, en die kom... andere versie, die heeft ook iemand een highscore gehad? Ja, gehad. Ik heb uh, twee 2 minuten en 10 seconden volgehouden. Ja, en die, die beweegt niet. Dus dan ga je S alweer. S hey, maar... S we Speak, as we Speak gaat Tim oh. het gewoon nu proberen. Ja, nou, gaan het proberen. Er komt hij. Dat wil ik doen. Big score, hold on. 2. Ga je één ding vertellen? 3. 4. Niet langer dan 8 minuten, dan is het afgelopen. Zes, oh ja. 7. 8. 9. 10. Oh, 11. 12. Had je nog wat te zullen? Ja, nee, nee, nee, ik vraag gewoon hoe lang dit twee vingers in de neus dit hè. Kijk eens. Hey, 17,3 nou, seconden, ja. dat is best wel mooi toch? Ja, vind ik ja. het mooi hè. Toch vind ik het knapper dat je 2,5 minuten je vinger op je telefoon kan houden. Dat en zijn heb ik weer 2,5 minuten van, van, van je leven die je nooit meer terug nee, nou, je nou je Ik heb nog één vraagje erover hè. Want nou, het is hartstikke leuk dat je je vinger op je telefoon kan houden, maar waarom kost die app nog een euro ook? Ja, nee, gewoon Heb jij een euro betaald voor die app? Nee. Oh, oh, nee, zo zo maar je hebt een, een gratis versie en een Een beta-versie. hou je vinger op de telefoon app. Heb je advertenties hè? Oh, advertenties. Ja, ja. Zolang ze niet onder je vinger komen, is het allemaal genieten. Hey, uh, gaan we nog, uh, nog seks draaien of gaan we meteen naar Gregory Porter luisteren? Helemaal, ja, joh. Helemaal. We gaan lekker even naar, uh, we gaan naar Greg Porter. Ja, luisteren. Dan ga ik even de alleen stellen. gaan we nog even doorlullen, anders komt het niet uit. Oh ja, <laughs> oh, ja, maar, ja want we hebben nog 7 minuten te gaan en het nummertje duurt 6 minuut. 4... Nou, half half ja, minuutje. Ja, ja, uh... ja, maakt allemaal niks uit. Uh, nou, ik heb het wel genoten vandaag eigenlijk met jullie. Ik weet niet of jullie genoten hebben. Ik vond de derde helft het leukst wat jij, vond? <laughs> ja, duidelijk. Ja. Ik mag eigenlijk een beetje, beetje meedoen in de show. We hebben gesloten. Eerst twee jullie sloten ja. jullie mij ja. uit. Ben al uit wat je met de campers gaat doen? Met de camperhuis? Ja? Uh, ik, uh, nee. nee ik, ik denk dat ik er vannacht nog een paar keer wakker van word. <lacht> en, uh, ik denk dat ik ook baard in zweet er wakker van word. Aangezien je geen idee heb wat ik uh, eigenlijk je Slaap in moet een mee. camper moet je een keer proberen. Dat heb ik zeker al een keer gedaan. En uh, geloof ik krijg, één ding. Ik krijg van hele mij. Vis, vieze blikken nu. Nou ja. in ik ja. Ja. Maar niks, dat hou je hier hoor. Ik wil ik van, van jou surf. niks horen over slapen in een camper. Hoezo? Omdat ja, dat jij als enige een bed van twee bij twee had. En oh, ik in de tent lag te in de storm. En dat ik vervolgens niet oh. naast jou moet liggen, omdat het een tas lag. tas daar. Ja, daar. Nou, ja, goede reden. Is toch een klootzak? Nee, nee, duidelijk. Hey, uh, goeie reden. Oh. Jij wilde tent liggen. Ja. Dus, uh, hey. ja. maar niet, Tim niet even Hij al... heeft alleen geholpen met, met een beetje volhardend zijn. Weet je? Ja, ik heb uiteindelijk op de stoel geslapen van de camper. De, de bestuurderstoel. Uh, dat vind <laughs> ik eigenlijk gewoon een beetje, beetje, een beetje slak. Lekker dat vonden van. we s'nachts ook grappig, maar in was het nog veel leuker. <laughs> Jongens, mijn tent was ingestort en liep vol met water. Zijn er foto's van? Lekker ja. dan, nee. lekker. Ja, ik wel, er, er is ja, een foto. Ah, van. Ah, die binnenkort Facebook, Facebook. Ja. Die foto ja. die wordt vandaag nog geplaatst op de Beachmaster ja. Facebook. Hé, hey, en dan hebben we nog een dingetje, even, gewoon even tussen mij en Justin. Hij komt hier om half zeven binnen en ik ga vandaag niet praten, ik ga niks doen, ik blijf erbij zitten. En wat kan die lullen? Ja, dat is een goed Ja, die derde helft, die ligt me altijd wel. Het had met belletjes blazen te maken volgens mij. Dat dacht ik ook. Ja. <laughs> hey, uh, in ieder geval hartelijk bedankt voor uh, deze uh, editie van uh, ZFM Beachmaster. Welkom to de weekend. Aflevering 16, 17. 17. Oh ja, dat, uh, ik bij de toch niet meer. Aflevering 17 van woensdag. Oh nee, het is vrijdag. Het gaat niet meer goed. Het gaat lekker. Wie maakt jij de volgende? Als afsluitertje. We draaien vanaf heden elke aflevering als laatste nummer dit nummer. Het nummer heet Liquid Spirit. Want wat gaan we doen op de vrijdag na onze uitzending? We gaan slapen, aan de Liquid Spirit. Oh, Behalve Justin. Ik, ik ga slapen. Pa. Wij gaan dan lekker een biertje doen zometeen. Geniet van je weekend. Bedankt voor het luisteren. Tot, en volgende. En, uh, tot woensdag volgende week. We weer van 6 tot 8 zijn we weer met jullie terug met van Beatmasters. Tot Let's volgende go. week. Hoi. Pop your hands now.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 hands now